Dat was alweer de eerste powermix van DJ Tenhoven. Ja, leuk dat jullie allemaal hebben gereageerd op de mail natuurlijk. Dit was de mail van uh, de mix van juni van DJ Tenhoven En ja, hij is gebombardeerd uh, gelijk uh, tot yearmix. Ja, zou deze plaat ook schoppen tot uh, een plaat in uh, Joey zijn yearmix? Dat weten we nog niet. Inmiddels aangeschoven ook hier in de studio. Goedenavond, Dennis! Clean up, clean up. Ja, dat werkt altijd makkelijk hè, zo microfoon open zitten. Jongen, jongen, jongen, ben je druk? Ben je druk? Ja, maar het is ook wel zo gezellig hier in de studio, hè? Echt, en hey, waar jij hebt een uh, remix uh, gemaakt van Inna. Ja, klopt. Van Deja Pooh, de nieuwe single. Die hoor je niet vaak bij uh, Slammer Ven en zo. En nou ook hier de Dion Sydney Dirty Remix. Ja. Hierbij zie je het natuurlijk zometeen. Nog een primeurtje hier. Hè. En de Kids met DJ Dion Sydney. Nu eerst Inna... We hebben hem natuurlijk vorige week in jouw set gehoord. Ja, klopt. Deze week uh, hebben we gewoon eventjes ja, de sets achterwege gelaten. Ja, de laatste aflevering van See You 2009. Ja. Twee weken rustig op de radio. Maar ja, niet getreurd, want wij knallen het, weeken, het weekend in en het oude jaar uit eigenlijk. Door middel van deze vette platen. Een andere plaat die jij onder andere uh, zou willen nemen is Oliver Twist. Wil je dansen? Ja. Een nieuwe een, plaat. Een nieuwe plaat. Die vond ik... Uh, YouTube op het officiële Spinning Records uh, gebeuren. Maar ja, wij zouden zie het niet zijn als wij hem natuurlijk via onze kanalen hebben binnengehaald. Ja. ja, wat een vette plaat is het. Ja, willen we de luisteraars verder in spanning laten of zeggen we nou, we gaan hem gewoon nou, in een gaan, keer. We gooien hem er gewoon in, we laten het eens even horen. Oké, okay, maar voordat je hem erin knalt, Dennis. Ja. Nog even iets. Zometeen hebben we natuurlijk de partykite. Van de kerst. Van de kerst. Maar ja. Even wachten, eerst nu Oliver Twist wil je dansen. Primeur. Wil je dansen? Nou ja. Ja, dat zeg ik toch. Beetje dubbel op. Dubbel tong! Hé hey Kijk, Dennis. Ja, we hebben onze mailbox natuurlijk nog opengegooid. En ja, ben je er al klaar voor? Voor part 2. Ja. Van DJ Tenhovens Year Mix. Het is de mix van november geworden. Bedankt voor het stemmen hierbij. Zie See het. It. Zie het at cfmzalvoort.nl. Waar jij al jouw ongein kwijt kunt. Helemaal leuk, helemaal lekker, tot aan 12 uur met zometeen de partykuit, of oh, weet je wat, we doen hem gewoon lekker nu. Dennis, ja. gooi de partykaart er eens in, wat, wat hebben we voor leuke feestjes. Nou, te beginnen op de 24ste, dat is volgende week, natuurlijk, kerstavond. Ja, de beginning in het patronaat met Erik E., Roog, Marnix en Jeroenski. En in de kleine zaal, Ravelli, Staas, Bex, Mr. Minos, Iso, Door, Mark Boon. De prijs is 15 euro aan de deur, 20 euro. Het duurt van 10 tot 4. Nou ja, zorg dat je erbij bent aan de Zelzingel nummer 2. Nou ja, zo, natuurlijk zo. in Haarlem. Kan niet missen. Wat hebben we nog meer voor feestjes? Sexy Motherfucker versus Nope is Dope. Nou ja, dan heb je twee goede feesten te pakken. Ook op de 24ste... In Club Senate En de naam... Prijs en de naam... 15 euro Wat wil je zeggen Dennis? Nou, laat mij ook eens wat zeggen De namen liggen er niet om Nee zeker niet Nou ja jij was toch uh, Door mijn het heen aan het praten Ga dan maar verder ermee Nou de line-up Een flinke line-up Met allemaal hele grote namen Om te beginnen met Chucky Hartwell Quintino Sidney Samson Afro Bros D-Rashid Mark Benjamin Real El Canario Lucky Charms Kenneth G Nicky Romero Row of Sinister, Howard D. De Friese House Mafia. Wow. oh dat is weer een uh, wannabe. Ja, wannabe Swedish. Epster, Praia del Sol, Jazz Von D, Saber, Shawn D, Masta D. Ze hebben allemaal wat met D's. Just Me, Tenko, Tariq, Dice, MC Knowledge, MC Boogse, MC DJ, MC Busy, MC O, MC Martin. En allemaal MC's achter elkaar. Allemaal MC's, genoeg. Hé, hey, ik heb ook wat met dies, Double D's. <laughs> ja, ja, ja. Hey, maar dan uh, de dag erna. Ja, dan kun je ook nog helemaal losgaan naar het feest. Sappig! Sappig. 020 Christmas. Nou ja, trek je beste feestmutten aan natuurlijk. In de Escape is het prijs 12,50 euro. Ga je een kaartje kopen aan de deur, dan moet je 16 keiharde euro's. Neerleggen aan het Rembrandtplein. En ja, wat wil je daarvoor in de plaats? Brian is. Jasmine Le Bon. Carita La Niña. Jimmy Caris. Michael Mendoza. Domingos. Stefan Villein. Delifio Rivon. Ja, de tijd dat je aanwezig moet zijn: 11 uur en 5 uur. Dan word je er weer keihard uitgeschopt. Maar ja, in de tussentijd kun je ook nog naar Lovely in Club Panama. Aan de Oostelijke Handelschade nummer 4. De prijs daar voor een feestje is 12,5 euro. Het begint om 11 uur. En het duurt ook tot 5 uur. Ja, en heb je Chucky gemist? Nou ja, niet zo uh, mooi dan. Maar ja, hij staat hier ook gewoon 2 uur lang solo. Dus je hebt zat kansen. Dus zat kansen om uh, toch nog even een inhaalslag te doen. Shermanology! Doet ook een 2 uur set helemaal live. En ja, Carita La Nina, die heeft een drukke avond. want die moet tussen de escape... En de Panama pendelen. Want die gaat hier twee uur lang solo ook. Dus het is een beetje een solo avondje, Helemaal leuk. Nou, doen we nog één feestje. Housequake dan, Dennis. Ja, we zijn nou toch goed op... Eh, op... Goed dreef, Ja, dacht het wel. Ja. Housequake. Ja, in de paard van Troy op Prinsgracht nummer 12 in Den Haag. Van 10 tot 5. En uh, onder andere Housequake, oftewel Roog en Erik met MCG... Baggy Bagovich, Born to Funk, Groovenetics en Joy Delicious. En Area 2 heeft Warren Fellow het hele avond voor zijn eigen. Nou, dat, dat sluit er uh, niet om, hè? Wat, ja. uh, wat is de entree eigenlijk daar? 20 euro. Dat 20 is, keiharde uh, uh, eurotjes. Toch uh, wel het duurste feestje in deze ja, partykite. Maar ja, als je toch de beste van de beste uh, wilt horen... Ja, dat, dat is maar uh, net wat je smaak is natuurlijk. Ja, okay. Voor ieder wat wils. Voor wat wils. Je weet zeg je, ja, uh, het kerstdiner dat viel een beetje tegen. Trek nou mijn stoute schoenen maar aan. Of wil je even de extra kilootjes er weer afdansen? De kormetschotel nou ja. viel niet lekker op mijn maag. De hele... Dan kun je altijd nog de schuld geven aan van de schotel als je veel gezout hebt. Spoor, dat spoel dan lekker weg met al die drank. Helemaal gezellig. Dus jij weet nu waar je met kerstavond en kerst moeten zijn. En ja... Neem je kerstcadeautje ook gezellig mee Altijd leuk daar Hé, hey, we gaan gauw door met de muziek DJ Ten Hoven in de mix Zometeen naar de klok van 11. DJ Dion Sidney Heeft hij nog een leuk plaatje in zijn platentas zitten We gaan het meemaken We gaan ook luisteren naar een mix Ja, welke mix even wordt het? 1, 2, 3 of 4 no. je, kunt, je kunt nog stemmen Stem, Stem het gewoon no, eventjes mails, in mailbox of, See it At CFM Sanford dus na de klok, gewoon lekker blijven luisteren. Tot 12 uur zit, zie je het. Met straks. De Party Kite. Voor oud en nieuw. I'm sorry.